7 uur. Jelle Visser met het NOS-journaal. Bij een stierengevecht in Zuid-Frankrijk is een vrouw uit Cannes om het leven gekomen. Ze zat samen met haar man op een tribune dicht bij de arena. Toen de stieren na afloop naar buiten werden gedreven... sprong er één over de omheining en nam de vrouw op zijn horens. Ze vloog meters door de lucht en kwam op haar hoofd terecht... waarbij ze ernstig hoofdletsel opliep. Ze werd met een helikopter naar een ziekenhuis gebracht... maar overleed daar aan haar verwondingen... Samen met haar man bezocht ze een stierengevecht bij de jaarfeesten... in de plaats Eekmoor, vlakbij Montpellier. In Letland heeft een pro-Russische oppositiepartij de verkiezingen gewonnen. De oppositiepartij Harmonie van de Russische Minderheid werd de grootste. De partij haalde bijna een kwart van de honderd zetels in het Letse parlement. De partij is voorstander van het EU-lidmaatschap... maar werd door de andere partijen steeds buiten de regering gehouden... vanwege de pro-Russische standpunten... Ook na deze verkiezing is het onwaarschijnlijk dat Harmonie gaat meeregeren... maar het vormen van een regering wordt er niet makkelijker op. De verkiezingen van gisteren liepen uit op een teleurstelling... voor de regeringscoalitie en leverden winst op voor populistische partijen. De Saoedische journalist Jamal Khashoggi is vermoord... op het consulaat van Saudi-Arabië in Istanbul. Dat heeft een hoogadviseur van de Turkse president Erdogan gezegd... tegen televisiezender CNN Turk... Volgens de adviseur zijn er beelden van Khashoggi die het consulaat binnengaat... maar nergens is op camera vastgelegd dat hij het gebouw ook weer verlaat. Khashoggi is niet meer gezien sinds hij dinsdag het consulaat binnenging... om zijn scheiding te regelen. De journalist staat bekend als kritiekaster van het Saoedische regeringsbeleid. De Saoediërs ontkennen ook maar iets met zijn verdwijning te maken te hebben gehad. En dan de uitslagen van de wedstrijden in de Eredivisie. Vitesse Heracles werd vanmiddag 4-0... Willem II Feyenoord eindigde in 1-1. Eerder vandaag speelde FC Emmen gelijk tegen Fortuna Sittard. De eindstand was 3-3. En om kwart voor vijf zojuist is Ajax AZ begonnen. Dan het weer. Het is droog en geregeld zon. 14 of 15 graden. Vannacht kan het plaatselijk aan de grond gaan vriezen. Morgen weer periode met zon en 15. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is van de ANWB. Er staan geen files.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 En zo is het wederom zondagavond. Zo is het wederom 7 uur. En dat betekent wederom een nieuwe aflevering van CFM Klassiek. In de vorige uitzending heb ik u beloofd dat ik u nog iets zou laten horen van het Christian müller orgel uit de Groot- of sint kerk in Haarlem. En dat is een compositie van Jozef Haydn. Het heet Het Fleutenoerstuken. Oftewel het fluitenuurstuk. Dat uh, bedoelt hij waarschijnlijk mee dat hij bij dit stuk uitsluitend de fluitregisters van het orgel heeft gebruikt. Het bestaat uit uh, zes delen. Het eerste deel het allegretto. Het tweede deel het Vivace, Dan het derde deel het andante. Uh, sorry, dat zeg ik fout. Andantino. Dan krijgen we het Vivace, Oftewel die café Clutch. Dan hebben we nog een Andante en als laatste een Mars. Het stuk wordt uitgevoerd door Albert de Klerk. Dus geniet u nog een keer van het Christian orgel uit de Grote of sint Bavelkerk in Haarlem. En dat was dus het laatste stuk van het Christian Muller-orgel uit de groothof sint bafoelkerk in Haarlem. Jozef Heiden dus een fleutenoer stukken. We gaan verder nu met een hele andere muziek. Richard Strauss, dat is de volgende meneer die aan de beurt is. Van hem gaan we draaien een hoornconcert nummer 1 in S majeur, opus 11. En het nummer daarvan is TRV-117. Daaruit gaan we luisteren naar het tweede deel, het Andante. William Caballero die speelt Hoorn. En hij doet dat samen met het Pittsburgh Symphony Orchestra... onder leiding van Manfred Honeck. We gaan naar uh, Sergei Rachmaninov en van deze Russische componist gaan we luisteren naar de Symphonic Dances, opus 45 en het stuk heet Non Allegro. Het wordt uitgevoerd door het Philharmonia Orchestra onder leiding van Vladimir Ashkenazi. We verhuizen naar Engeland. En wel naar de bekende componist Edward Elger. En deze Edward Elger die kennen we natuurlijk voornamelijk... vanwege zijn beroemde werk 'Pomp' and Circumstances... waarvan het bekende Land of Hope and Glory deel uitmaakt... je zou bijna kunnen zeggen het tweede Engelse volkslied. Maar dat gaan we niet spelen. Wij gaan luisteren naar Grenia at Diarmid. Opus 42 nummer 1... En er staat dan achter Incidental Music. Barry Collett speelt piano. En uh, het BBC Concert Orchestra begeleidt hem. En dat staat onder leiding van Barry Wordsworth. Ja, en het is af en toe natuurlijk best leuk dat je van die componisten tegenkomt... waarvan je denkt, oh, is dat ook een klassieke componist? Nou, oké okay dan. En uh, dit is ook weer zo'n naam. We hebben alles wat eerder van. En zijn naam is uh, James Newton Howard. En van hem gaan we uh, spelen het vioolconcept nummer 1. De violist uh, in dit stuk is James uh, Ines... En uh, hij wordt begeleid door het Detroit Symphony Orchestra en dat onder leiding van uh, Christian Makalarou. Carol Maria von Weber, dat is de volgende componist. En van hem een klarinetconcert. En wel, nummer 2 in S majeur. Opus 64 en het nummer is J155. Uit dit concert het tweede deel, Romanza Andante. Martin Frost speelt de klarinet. En het Tapiola Symphony Orchestra begeleid hem en dat staat onder leiding van Jean-Jacques Kontorov. Ja, en dan zijn we alweer aan het uh, laatste stuk toe in dit eerste uur van CFM Klassiek. Maar we komen natuurlijk terug aan het tweede uur. Erik Satie, en daarmee gaan we eruit. De première Gymnopédie. En uh, die wordt uitgevoerd door Alexandre Tarot, En die speelt piano. Tot straks.